De Nationale Ombudsman onderzoekt de uitbetaling van toeslagen door de Belastingdienst. De afgelopen maanden klaagden burgers fors meer over de fiscus en dan vooral over de traagheid ervan. Aanvragen voor toeslagen, klachten en verzoeken tot een betalingsregeling zouden te langzaam worden afgehandeld. En vooral mensen over de kinderopvangtoeslag is veel geklaagd. Mensen krijgen lang geen toeslag of moeten in één keer heel veel geld terugbetalen. De Poolse schoonzoon van de steenrijke Helene Pastoor uit Monaco heeft toegegeven dat hij betrokken was bij de moord op haar. Janowski is getrouwd met Pastore's oudste dochter Sylvia, erfgename van het miljardenfortuin van de vastgoedfamilie. Hij is ook de Poolse consul in Monaco.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 Het verdedigende systeem van het Nederlands elftal gaat gepaard met veel overtredingen. Oranje beging in de groepsfase 18 keer, keer een overtreding en is daarmee koploper. Costa Rica en Argentinië volgen op de lijst met respectievelijk 60 en 56 overtredingen. Toch kreeg Nederland niet de meeste gele kaarten. De elftallen van Honduras en Ivoorkust kregen beide zevenmaal geel. Oranje kreeg vijf keer geel. Het weer, grotere kans op buien, 19 graden in het westen tot 21 in het oosten. In het weekend vaker buien. Af en toe met onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is bijna Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 4 kilometer. Verderop bij de afrit afritpuntscoot 2. En weer verder voor knoopend Hoevelaanke 4. De andere kant op bij knoopend Diemen 2. A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft Zuid 4 kilometer. Tot zover de verkeersing van...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 Ik weet www.zfmzandvoort.nl Does